De Defensie stuurt maandag het marineschip Karel Doorman naar het Caribisch gebied. De bemanning gaat drie maanden helpen op Sint Maarten, Curaçao en Aruba bij het verlenen van medische zorg. De ziekenhuizen op de eilanden hebben de handen vol aan coronapatiënten... en komen aan andere spoedeisende zorg niet toe. De Karel Doorman helpt ook bij de voedselvoorziening en de grensbewaking. Een ander marineschip, de Zeelat, is nu al in het Caribisch gebied om de eilanden te helpen. In Kaatsheuvel is een meisje van zes aangevallen door twee rotweilers. Ze is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje was buiten aan het spelen toen ze werd gebeten door de honden, die niet waren aangeleind. Omstanders en de hondeneigenaar hebben haar ontzet. Een van de honden is daarbij gedood. Het weer, helder met wat sluierwolken en weinig wind, Minima vannacht tussen 1 en 7 graden.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 Show things.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 go, whoa, whoa, let her be go. whoa, whoa. Let her be go. whoa, whoa. Let her be gone. She's so amazing. Whoa. She got me dancing, whoa. we whoa. in the music, whoa. this is our anthem though. Tonight we celebrate whoa. this moment and we won't let stop now. no, no, no.